Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerika praat op dit moment weer met Rusland over de oorlog in Oekraïne. Waarschijnlijk zullen de gesprekken in Saoedi-Arabië vooral gaan over het stoppen van het aanvallen van vrachtschepen op de Zwarte Zee. Dat zegt de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur. We are now going to talk about a Black Sea maritime ceasefire so that both sides can move grain, fuel and start conducting trade again. het vuren op zee zou de handel weer moeten aanjagen is het idee. Critici zeggen dat die afspraken eerder ook al gemaakt zijn maar dat Rusland ze toen negeerde. Gisteren heeft Amerika ook een gesprek gehad met Oekraïne. Nigeria heeft last van een kidnap-epidemie. Afgelopen jaar zijn er weer duizenden mensen ontvoerd door bendes. Eerst waren vooral rijke zakenluid doelwit. Maar steeds vaker worden treinreizigers, kerkgangers en hele klassen met jonge scholieren slachtoffer. Veel ouders houden hun kinderen thuis omdat ze bang zijn dat die worden ontvoerd. Daarom is er een speciaal politieteam opgericht. Dat vertelt correspondent Saskia Houtuin. Die is er niet alleen om in actie te komen als er een ontvoering plaatsvindt... maar ook om een gevoel van veiligheid te geven... zodat kinderen ja, met een rustig gevoel naar school kunnen... en dat toch ja, leerlingen en ouders ook motiveert om hun kinderen uh, weer de schoolbankjes in te sturen. Het was een onrustig avondje voor de bewoners van een flat in Zaandam. Die moesten gisteravond laat allemaal hun huis uit nadat er brand was uitgebroken. Het vuur was op de zevende verdieping, maar voor de zekerheid werd de hele flat ontruimd. Deze man schrok zich kapot. Ik viel echt bijna net in slaap en toen hoorde ik die, uh, die megafoon van de politie. Die zei uh, iedereen naar buiten. Rustig in de trap daar beneden, even op de brand. Ik heb me staan aangekleed, probeerde de kat te pakken. Het duurde bijna 10 minuten. Na een uur blussen konden mensen van de onderste verdiepingen weer naar huis. Kort daarna ook de rest. Twee mensen moesten zich laten controleren door de ambulance... omdat ze rook hadden ingeademd. Krijg je het weer nog? Af en toe wolken, en kans op een bui. Maar tussendoor is er ook behoorlijk wat zon. Het wordt max 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Morgen is Daar luister ik wel altijd nog naar. We hebben een feestelijke dag. Een hele feestelijke dag. Want we hebben een jarige en een, niet zomaar een jarige. 94 jaar In het Maria. kans van zijn jeugd, hè? Dus. Willem Willem Buchel, Buchel. Of Buchel, als ik het goed uitspreek. Buchel. Buchel. Buchel. Willem Buchel is 94 jaar oud. Ja. En ik hoop nog heel gezond. Die informatie kreeg ik er niet bij. Maar dan ga ik gewoon vanuit als je 94 bent. Dan ga je voor de 100, toch? Mooi Ja. Ja, ja, ja, ja, nee, tuurlijk. Dat, uh, die die zes jaartjes moet dan ook nog wel lukken, Zo, toch? Zullen we even heel, heel, heel kort voor zingen. Ja? Zullen we doen? Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven, in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hippie -hippie. Hoera! Ja. 94. Van harte gefeliciteerd, dames uh, Radio Zandvoort. Namens ZFM of CFM, zoals, uh, zoals we het vroeger uitspraken. ZFM, zo moeten we het nu uitspreken, heb ik begrepen. Maar in ieder geval, namens de lokale radio, van harte gefeliciteerd met je 94ste verjaardag. We hebben een gast hier, uh, Marja, in de studio. Ik weet niet, joh, heb je hem binnen zien sluipen? Of niet? Ja, ja, ja, ja, ja. Kleffers. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. hey, op en top Zandvoort lees Erik, welkom uh, hier Dankjewel. in de studio. Dankjewel, Charlotte. We hebben speciaal vlaggetjes voor je uitgehangen. Hier. Ja, het is, uh, <laughs> het is niet mijn leeftijd, maar uh, wel leuk Goeie dat je. 35ste verjaardag. <laughs> Geboren in 1959, de 50e jaren. Ik ben ook opgegroeid in de 50e jaren. Ik, ik, ik was dat vroeger, hoor. Ik, was van, ik ben van 47. De twee jaar na de oorlog... Jij bent geboren in de zuster Dina Bronderstraat. Bestaat dat nog Is... Ja, die bestaan nog steeds. Ja. Oké, okay, en welke buurt van Zandvoort zit het ook? Het ligt, uh, het ligt uh, in, de, in de zuidkant uh, bij uh, de Tolweg in de buurt, dus waar wij nu uh, de uitzending hebben. Ja. Hier vlak achter uh, liggen een aantal uh, straten. Uh, en die straten, dat, uh, die, ja, die vallen onder uh, het. Tranendal. Oh. Dus dan hebben we de Sustine de Bronnenstraat, Piet Leffertstraat, uh, Matthijs Molenaarstraat, noem ze maar op. En dat ja. heeft in de volksmond uh, het Tranendal. En waarom het Tranendal? Nou, Tranendal heeft uh, die naam gekregen omdat uh, dat eigenlijk uh, een nieuwbouw was voor uh, mensen die uh, in de goedkope sector, huursector uh, woonden. En die moesten dan naar uh, duurdere huizen... met uh, veel meer voorzieningen. Dus uh, een badkamer... Uh, later uh, centrale verwarming. Mm -hmm. Maar goed, het was een enorme huursverhoging. Ja. Dus er is menig traantje gevallen. Ja. En toen kreeg het in de volksmond het, het tranendal. Toen al, toen al de hoge huur. Toen al verhoogde huur, ja. <lacht> ja, tegenwoordig... Uh, ja, als, je, als je een nieuw douche gedaan krijgt... dan krijg je meteen huur, uh, <lacht> huurverhoging. Um, Jij woont daar uh, in die buurt niet meer, geloof ik, hè? Klopt, nee, ik woon, uh, ik woon daar niet meer. Ik ben, uh, uh, ja, ik denk dat ik in de jaren tachtig uh, verhuisd ben uh, met uh, mijn toenmalige vriendin. En uh, toen hebben we altijd het geluk gehad dat we in Zandvoort uh, konden blijven wonen. Dus ook in de huursector. En later hebben we wat kunnen kopen. Dus uh, nee, heel fijn dat ik hier uh, mijn hele leven al uh, woon. Ja. ja, en, en uh, uh, de opa van moederskant kwam uit Rotterdam? Ja, die kwam uit Rotterdam. Ja, dat zijn uh, mooie jij, herinneringen. Heb jij ook iets met een rollende R? Nee hoor, ik heb, geen, uh, ik heb niks met een rollende R, maar wel met... Wel uh, ja. met voetbal, toch niet? Ja, dat, dat is ja want ik uh, lees opa, die was uh, supposed in de Kuip, hè? Ja, klopt. Ja. En, uh, mijn opa die was supposed, dus uh, één keer in de zoveel tijd als ik uh, met uh, mijn ouders en mijn broer... Uh, richting Rotterdam gingen, mochten we in de rust, uh, mochten we dan uh, stiekem uh, van mijn open naar binnen. Ja. Dus daar ligt eigenlijk wel uh, ja, mijn, mijn, mijn hart voor Feyenoord. Uh, niet, niet fanatiek, maar wel uh, ja, gewoon leuk. En uh, ik heb dat altijd uh, gevolgd en ik volg het nog steeds. Ja. Je hebt hier op de Marierschool gezeten. Klopt. In Haarlem heb je MEAO gedaan. En, en welke school was dat? Dat was de Johan-Enschede school. Oh. Uh, waar nu uh, de Raakse parkeergarage uh, zo'n beetje ligt. Ja. Daar, heb ik, uh, daar heb ik op school gezeten. De Meo. Bij koorts Was ja. dat niet koorts, Dat hoofd van die school? Nou, dat, dat vraag je wel, uh, John. Ja, ik, ja. Uh, ik heb een hele fijne tijd uh, aan, die, uh, aan die periode. Maar ja, um, ja. De namen ben ik heel slecht in uh, okay. van leraren. Uh, en ging je er op de fiets naartoe? Fiets naartoe, ja. Ja, kijk, sportief, ja. sportieve man, die Erik. Ja. ja. Hé, hey, eh... Um, nou, toen, toen kwam je werkzame leven. Uh, uh, eerst gesolliciteerd bij, bij Delta Lloyd. Daar was je al, uh, Delta Lloyd moet ik zeggen, Amsterdam. Een verzekeringmaatschappij. Ik. Klopt, ja. En, en daar was je al aangenomen. Maar, toen kwam er een advertentie uh, waarbij uh, in Zandvoort een, een medewerker bij de gemeente werd gezocht. Een medewerker belastingen en verzekeringen. Ja, klopt. Ja, dat is, uh, dat is correct wat je nu uh, vermeldt, uh, Charles. Uh, uh, ik, ik kwam vanuit de, de richting uh, uh, de economische richting om uh, de, uh, en, en een beetje commercieel... dus uh, nou, ik zag die advertentie en dacht, nou, dat is leuk, schade-expert bij Delta Lloyd... Uh, ...waar het niet dat mijn uh, moeder uh, in het uh, toen nog het Stanfords Nieuwsblad uh, in een kleine advertentie las van. Uh, Joch, uh, ze vragen ook hier iets bij de gemeente. Ja, nou en toen ja. zeiden je ouders meteen van. De gemeente, dan zit je geramd voor dat, de rest van je leven. Ja, toch? ja, ja, ja. En toen mijn moeder dat zei, dacht ik van. Nou, misschien is dat wel iets. Uh, ja. Geen reistijd, lekker dichtbij. Um, dus zo is dat uh, ontstaan. En uh, ja, toen ik solliciteerde, had ik echt niet het gevoel dat ik. Uh, 45 jaren daar zou blijven werken. Maar nee, van het begin af aan was het goed. Was het fijn. Ja, maar je kwam daar bij Stanford ook... bij de Belasting en verzekeringen afdeling. Ja. Belasting is niet het leukste. Nee, dat realiseerde ik me toen nog niet. Maar uiteindelijk in al die werkzame jaren... bij de Belasting en Verzekeringen... heb ik toch het ervaren als... Ja, dat, het, dat het wel een, een mooi een mooie richting is binnen de gemeente. Je, ja, je, moet, je moet het kunnen uitleggen... waarom bewoners, ondernemers... belasting betalen... en wat ze daarvoor terugkrijgen. En, uh, je, moet het, je, moet niet, uh, je moet proberen... om niet te denken dat alleen maar... de, de gemeente naar zich toe haalt... maar ook goed zichtbaar maken wat ze ervoor terugkrijgen. Ja, precies. Maar niet alleen de inwoners... ook uh, hotels en pensioens. En jij moest erop uit. Ik moest erop uit. Om, om die uh, mensen uh, uh, economisch te belasten... met nieuwe belast belastingen. Ja, dat ja. klopt. Het was uh, de, de periode... dat ik daar kwam werken, in 1979... toen werd de toeristenbelasting... Uh, nachtverblijf ingevoerd. Oh ja. En dat betekende dat uh, hoteliers... en pensioenhouders uh, toeristenbelasting... moesten gaan afdragen... En dat mocht ik als uh, jonge jongen mocht dat, uh, uh, gaan brengen, letterlijk. Want uh, er waren hele uh, ja, blokken met van die doorslagen... waar uh, hoteliers en pensioenhouders de namen moesten opschrijven van de gasten. Mm -hmm. En ik moest met een stukje uitleggen uh, van uh, ja wat betekent dat nou voor u... en hoe moet, dat, uh, hoe moet u dat inleveren en wanneer. Dus dat was een hele uitdaging... Uh, in die uh, periode. Daar liepen die tijd liepen de mensen lees ik met een uh, met de tekst op een shirtje rond van ik ben geen toerist ik woon ik woon hier. Ja dat was uh, de, dat wat later uh, ja. dat was de toeristenbelasting uh, dagverblijf. Ja. We hadden nachtverblijf maar dagverblijf was echt een, uh, ja, een, een, een, een, een, een vorm waarin dat dat was nog niet zo uh, bekend. Ik weet dat uh, Amsterdam had het onder andere op het rondvaartboten. Uh, en uh, wij als gemeente uh, hebben toen uh, bedacht om dagtoeristenbelasting in te voeren voor het uh, huren van een strandstoel. Ja, waren dat van die, van die, uh, van die rieten dingen hoor? Nee, dat waren, ja, die stonden er toen nog wel, maar oh, ja. het waren meer die, die, die, ja, die inklapbare uh, stoelen en uh, lichtbedjes. Ja, oké. Okay. Ja. En daar moest je ook belasting... Uh... Daar moest je belasting over betalen ja, ja. en dat, uh, ja, dat was ook niet echt uh, populair, om het maar zo te zeggen. Dus... Uh, er waren wat eigenaren en die trokken inderdaad zo'n shirt aan van... Uh, ik ben geen toerist, ik woon hier. Dus dat was wel hilarisch. En dat, later is het ook uh, afgeschaft hoor, die belasting. En dus een, uh, want dat is, ja, het, het, het was moeilijk uitvoerbaar. Uh, de cultuur in de, in de ambtenarij destijds, toen jij begon bij de gemeente... was het gezellig? Had je een leuke collega's Hele leuke collega's, maar wel uh, vanuit een stukje... Uh, ja, hoe moet dat uh, hiërarchie... En uh, aanzien van uh, hogere uh, medewerkers, uh, afdelingshoofden. Ja, uh, ja dat, dat was toch wel een, een, een stukje afstand. Dus uh, het dat was een te... hele fijne sfeer. Uh, maar je kon wel uh, in die periode, merkte je wel, wie was hier uh, de baas? Ja, ja. Je had hier ook een uh, goede afdeling personeelszaken toen... Uh, Waren de gesprekken gaan ja. omhoorden? Ja, we hadden ook een goede afdeling personeelszaken. Die zat op een andere locatie, kan ik me herinneren. Ja. Uh, want we hadden toen in die periode dat ik daar kwam werken, hadden we veel dislocaties. Dus niet alleen maar het, uh, het, het raadhuis, maar ook uh, het, het voormalige badhuis, waar ik dus begonnen ben. Maar mm -hmm. ook uh, in de watertoren zat een afdeling, op de hoge weg zat een afdeling... In de schoolstraat zat een afdeling. Dus dat was heel erg verspreid. ja, maar ja ik, ik vraag het om. Uh, ik heb zelf ook de ervaring gehad bij de uh, gemeente Bloemendaal bijvoorbeeld. Had je ook afdelingshoofden. die hiërarchie hier, waar jij over praat, die bestond daar ook. Ja. En maar die afdelingshoofden die vonden die, die, die afdeling personeelszaken. wat betreft beoordelingssystemen en, uh, en functioneringsgesprekken helemaal niet zo leuk. Eigenlijk. Nee. Dat wilden ze zelf doen eigenlijk. Ja, nou ja, goed. Het is. Uh, het, ik, ik weet wel in die periode. Wat bestond het. En je moest uh, geregeld natuurlijk. Uh, ook uh, met je afdelingshoofd. Uh, en soms ook. Daar zat wel iemand van personeelszaken bij. Kan ik me herinneren. Om uh, periodiek te kijken. van ja, Hoe functioneert uh, deze medewerker. En dat werd dan keurig opgeschreven. En dan kreeg je. Als je het goed deed, kreeg je toch weer een, een, een rangtje hoger. Of een, een periodiek. Dat was de gemeentesecretaris die dat bepaalde. Oeh, dat weet ik niet meer. Maar dat, <tie> Meestal wel. Hè? Dat ja. zal heel goed kunnen, ja. Uh, in of... overleg met personeelszaken dan vaak. Ja. Hey, uh, maar, maar ook de burgemeesters waren veel minder toegankelijk. Want je hebt er nogal wat meegemaakt. Een stuk of vijf, geloof ik. Een stuk of vijf burgemeesters ja. meegemaakt. Ja, uh, ja wel uh, uh, vriendelijk, betrokken, uh, uh, aanwezig. Maar inderdaad ook uh, binnen dat, uh, binnen dat uh, speelveld merkte je ook dat de burgemeester uh, zeker in het begin uh, wat minder toegankelijk was. En dat was niet zo. Ik loop even bij de burgemeester binnen. En heb je het over Magielsen? Onder andere. Ja, ja. Hè, en uh, de Burgemeester Magielsen was de eerste en dat was een super aardige man. Maar die wilde wel dat je van tevoren wel uh, aankondigde dat je kwam en waarvoor je kwam. Kijk, ja. dus je kon niet zomaar naar binnen lopen? Nee, nee. nee. En hoe was het nou als hij publiekelijk optrad, die burgemeester... en je was er per ongeluk bij. Was hij dan wel wat amicaler richting de medewerkers van de gemeente? Nou, of, oké, of, hij, was, hij had natuurlijk wel zijn rol bij raadsvergaderingen... en bij officiële uh, ontmoetingen met mensen. Ja. Daar, had je, daar was wel de burgemeester en dat was niet het amicale met, uh, met de medewerkers. Maar in die beginfase heb ik daar ook niet zo'n uh, rol uh, in gehad als medewerker. <lacht> Toch 45 jaar met de gemeente arbeid samen geweest. En je hebt het ambtenaarapparaat heb je van binnen en van buiten leren kennen. En was, Jarenlang was je hoofd van de afdeling publieke dienstverlening. Klopt. En toen stuurde je maar liefst 40 medewerkers stuurde je aan. En je had contact met de, de gebiedsverbinder in Zandvoort. Wat is in hemelsnaam een gebiedsverbinder? Ja, nou, die, uh, waar je aan refereert, die uh, periode 2005 tot uh, 2018... was ik afdelingshoofd publiekzaken. Ja. Had ik inderdaad uh, een aantal uh, collega's waar ik uh, leiding aan uh, mocht geven. Mm -hmm. En dat waren eigenlijk allemaal afdelingen uh, die uh, met publiek te maken hadden. Dus uh, echt, echt uh, zaken die uh, bewoners aangingen. Paspoorten, rijbewijzen, uh, dat soort zaken. vergunningverlening. En toen kwam de ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem in 2018. Ja. Toen verviel mijn, mijn functie en toen mocht ik uh, ja, mijn interesse uh, laten blijken voor een functie. Uh, en dat heb ik uh, heel bewust gekozen voor uh, gebiedsverbinder Zandvoort. Ja. En wat is uh, gebiedsverbinder Zandvoort? Ja, uh, ik zal, het, ik zal het proberen een beetje uh, uh, simpel uit te leggen. Uh, wij werken uh, sinds de ambtelijke samenwerking gebiedsgericht. Dat betekent dat het gebied uh, aangestuurd wordt uh, vanuit een, uh, een team. En dat is uh, van uh, strategisch tot uh, operationeel. En mijn rol was eigenlijk uh, de ogen en oren van de gemeente. Ja. Dus goed, uh, goed weten wat er speelt in het dorp. Uh, en niet alleen maar... Uh, proactief om af te wachten, maar ook actief... dus naar buiten gaan. Veel contact hebben met bewoners... Uh, en ook met uh, organisaties... om te kijken wat speelt er, wat gaat er spelen... en daar een rol in spelen om die verbinding te houden... van wat er buiten zich afspeelt. Om dat figuurlijk mee te nemen naar binnen... En dat onder de, onder de aandacht te brengen bij afdelingen die inhoudelijk daarover gaan. Ja, de term verbinding speelt uh, actueel nog een heel belangrijke rol. Je hoort het overal, uh, noem maar die naam, verbinden, verbinden, verbinden. Ja. Uh, maar dat heeft ervoor gezorgd dat je ja, dankzij uh, jouw positieve inzet wat dat betreft die best wel populair was bij de, bij de Zandvoortse inwoners, toch? Ja, nou, het, het, het, het fijne is, Charles, dat ik uh, natuurlijk in, uh, in Zandvoort uh, ben geboren. Ik ken Zandvoort goed. Ik ken uh, de verschillende wijken goed, uh, he, met hun eigen dynamiek. In Noord is de dynamiek anders dan in, in Zuid of in het Centrum. Dus je hebt in de loop der jaren heel veel contacten uh, opgedaan. En dat, uh, ja, dat, dat, kan je, dat heb ik kunnen meenemen in mijn, uh, in mijn functie. Ja. Dus dat, uh, dat was echt een, uh, ja, een pre- en een voordeel. Ja, hey, uh, automatisering kwam natuurlijk. Uh, in, hè, dat je nog altijd. Uh, ik krijg nu AI en zo. Het is niet meer bij te houden, bijna. Ja. Dus uh, jouw werkzaamheden, lees ik, die zijn de laatste jaren wel heel erg veranderd. Klopt. Uh, ja, ik, ik, ik, uh, ik heb in mijn afscheidswoordje uh, ook gezegd. Ik heb van alles meegemaakt, van de typemachine tot. Uh, tot AI bij van spreken. En uh, ja, dat neemt een enorme vlucht aan. En uh, in, in die zin merk je wel dat leeftijd ook een rol gaat spelen om uh, bij te blijven. Mm -hmm. En dat, uh, dat, dat, ja, dat kost energie en dat is niet erg. Uh, maar dat het snel gaat, dat, dat, dat kun je wel stellen. En uh, dat je daar af en toe uh, wat langer over doet dan de jongere generatie... om het onder de knie te krijgen, dat is inherent uh, aan, uh, aan het gegeven. Maar heb je heb je thuis uh, ook een, heb je een computer en werk? Ja zeker, ik ja. heb een computer en. Uh ik, uh, ik, ik, ik maak daar uh, gretig gebruik van. En, uh, ook op de social media? Nee, ik zit niet op social media. Want? Nou, <coughs> dat is niet mijn ding. En uh, ik vind het gewoon leuk om vanuit het Zandvoortskrant... en gewoon lekker in de wandelgangen, destijds bij de gemeente ook... maar ook gewoon uit, uh, uit uh, tweedehand informatie te krijgen... En weet je wat, het is jouw rol. Mensen die op social media zitten, die vertellen jou toch al wat er allemaal speelt. Dus, uh, maar ik zit er zelf niet op. Nee. Oké. Okay. Nee. Hé, hey, maar buiten je werk heb je een heel leuk leven. Uh, je bent heel gelukkig met je vrouw Monique. Over drie dagen, heb ik begrepen, gaat zij ook met pensioen? Nou, ze moet nog drie dagen ze werken. Ze moet nog drie dagen werken. En dan uh, gaat ze 3 april ook uh, met pensioen. Ja. Uh, en heeft ze een beetje dezelfde interesses uh, Nou ja, moet haar ze wel. Als je zo lang bij elkaar bent, dan... dan, dan uh, ja. Nou ja, goed. Uh, we Ach. hebben gedeelde interesses, maar we hebben ook ja. eigen interesses, laat nou, ik het zo zeggen. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Uh, drie kinderen uh, uit je uh, eerste huur, lees ik. Ja. En ook een hele klein kind. Ben je ook op, oppas opa? Uh, ja, niets. Niet uh, structureel, maar ik, uh, ik, uh, ik pas samen. structureel. Nee, we hebben geen vaste oppasdag. <laughs> maar ik uh, vind het superleuk om uh, op de kleinkinderen uh, ja, te passen, vind ik zo. Maar dat ze bij lekker bij ons zijn. En uh, leuke dingen met ze doen. Uh, dus dat gaat, denk ik, ook de komende periode wel wat, uh, wat meer voor Ja, leuk dat ze allemaal in Zandvoort wonen, wonen natuurlijk. Ja, heerlijk dat ze allemaal in Zandvoort wonen. Ja. Uh, uh, hoe, hoe vaak hier is in leeftijd? Heb je nog hele, hele kleintjes erbij uh, Nou, de, de kleinste is, uh, uh, die is twee. Ja. En ja, ik heb ook nog een aantal bonus-kleinkinderen. En daar zijn uh, de oudste 21. Kijk. Dus ja. En zijn die even sportief als jij, als jij bent geweest, want je hebt gevoetbald bij TZB. Waar ja. staat dat voor, TZB? Uh, de Zandvoortse Boys. De Zandvoortse Boys. De Zandvoortse Boys. Kijk. Ja, dat werd uh, ook wel eens gekscherend genoemd, trainer zonder broek. Maar, uh, dat, Want? Uh, goh, nou, goh. Dat, was, dat was meer uh, gewoon een, een grapje van tegenstanders. Uh, zo ging dat in die tijd. Het waren altijd uh, over het algemeen uh, teams met een afkorting. Oh, okay. En dus de, de, de verzinnen ze zelf wel iets voor de, voor de letters. Uh, maar terugkomend op jouw vraag, sportief, ja, ze, ze zijn op hun eigen manier lekker sportief bezig. Ja. ja. ja jij, jijzelf, uh, heb je uh, van de week uh, gekluisterd aan toestel gezeten bij Ajax uh, Spanje? Uh, Nederland, nee, eh, Nederland Spanje. Spanje. Nou, Spanje. ik vind ja. het superleuk. Ik kijk ja. er graag naar. Maar ja. ik had net die avond had ik een klusje. Ja. Uh, die ik uh, beloofd had om uh, even samen met een, een neef van mij uh, te gaan doen. Dus we hebben een beetje uh, tussen de bedrijven door hebben we, uh, voetbal gekeken. Maar superleuk. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, en dan uh, lees ik, ja, dat spreekt mij dan weer aan. Omdat ik zelf natuurlijk muzikant ben. Een uh, koor. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, um, ik zit, uh, ja, ik, uh, zit uh, zat uh, eerst bij het Zandvoorts mannenkoor. Ja. Daar ben ik uh, 15 jaar uh, lid van geweest. En toen werd, uh, ja, ook zoals bij vele andere koren, de deelname uh, werd steeds minder. Dus ook wij moesten als uh, Zandvoorts mannenkoor noodgedwongen kiezen voor een andere richting. En dat is een, uh, een uh, gemengd koor geworden met een aantal dames. En wij heten nu Zangvoort... Zangvoort, het, Zandvoort. Zandvoort, het Zandvoort gemeente koor. Ja, ja. En uh, ja, dat is ontzettend leuk. En uh, ja, dit, we hebben 26 of 27 april, dat weet ik even niet meer... hebben wij een, een uitvoering hier in de Dorpskerk. Ja. Dus uh, nee, het is, een, uh, het is een heel leuk koor en ik doe het met heel veel plezier. En hoe is de verhouding nu in het koor? Wat, uh, vrouwen ten opzichte van mannen? Ja, nou ja, wij, ik vind het een... Uh, ik vind het zelf een, een, een heel ander geluid. Uh, en een mooi geluid. De, de balans is, uh, is, is, is veel mooier. ik bedoel het met de aantal? Hè? Met de aantal. Ja, de dames uh, die zijn nog wel in de meerderheid. Uh, maar uh, ik denk dat wij een van de weinige koren zijn als gemeenkoor die zoveel mannen hebben. Uh, dan, uh, de, want we hebben, ik denk dat we nog een stuk of 20, 25 mannen hebben. Je doet ook mee, uh, sorry, even de kikker in de keel. Uh, je doet ook mee uh, een paar jaar al uh, tijdens het grote Hazes Meezingfeest. Ja, klopt. Dat, is, uh, dat organiseert uh, Kees Rutgers. En uh, Kees heeft uh, mij uh, destijds gevraagd van... joh, Erik, vind je het leuk om uh, ook eens uh, mee te komen zingen? Toen dacht ik aanvankelijk gewoon meezingen leuk als, uh, als, uh, als publiek, in het publiek. En uh, toen bleek dat Kees toch iets anders met mij uh, voor ogen had... dat ik uh, moest zingen. Nou, dat uh, heb ik met heel veel plezier gedaan. Dus uh, sinds die tijd uh, ben ik uh, een beetje vaste uh, onderdeel... van het Hazes Mazingfeest ha -ha bij het Wapen van Zandvoort. Fantastisch. Ja. Ja. En ben je ook fan van Hazes? Ja, nou, fan is een te groot <lacht> woord... maar ik vind het wel uh, lekkere muziek... en uh, van tijd tot tijd als de sfeer erin zit... Met een paar mooie, leuke meezingers van Hazen. Uh, ja, dat kan geen kwaad. Maar als het het koor gaat, wat voor repertoire zing, u, zing jij het liefst? Uh, ja, ik zing toch het liefst wat, wat weer populairder. Ja. Uh, maar in het, bij het gemeend koor, dus, uh, bij Zangvoort op dit moment, is het toch uh, over het algemeen wel wat, wat een ander repertoire. Uh, ja. Ja, Engels of Nederlands trouwens? Uh, beide. Beide. Ja, maar het, het, het meerendeels meer Engels. Ja. Meer dan alleen Engels. Ja. Oké, okay, dat is prima toch. Jawel. Want dan kan je een beetje uh, hippe, hippe nummers... Uh, ja, we gaan wel, uh, ook door de, door de andere uh, uh, uh, verhoudingen, ook met de dames... komen er wat andere nummers nu ook uh, als repertoire. En dat is, uh, vind ik zelf wel heel erg leuk. Ten slotte, uh, Erik, uh, uh, wat ga je doen uh, als je aan het eind van de maand definitief met werk bent gestopt? Nou, ik, uh, ik heb mezelf uh, beloofd om uh, niet gelijk uh, in te gaan op, uh, ja, op, op, op aanbiedingen, als ik het zo mag uh, noemen. Dat mensen zeggen: Goh, Erik, wil je iets bij ons komen doen? Dat lijkt me zeker leuk op termijn om uh, vrijwilligerswerk te doen. Ja. Maar de eerste vijf, zes maanden ga ik gewoon eerst eens even kijken: wat, wat, wat betekent het nou met pensioen zijn? En hoe ga ik dat invullen? Uh, en ja, ik wil... Uh, nou, oh, je hebt dat... best wel een mooie radio, Sam. Dus je kan, je kan, je kan hier zo invullen natuurlijk. Nou, wie weet, uh, <laughs> Charles, dat, uh, dat, uh, dat er ook een plekje voor mij is weggelegd... Uh, hierbij... Uh... Bij uh, CFM Zandvoort, uh, maar op uh, sportief gebied ga ik uh, wat meer uh, uh, bewegen, ja. uh, meer wandelen, ja. nog, nog meer wandelen. En uh, ja, ik wil het, uh, het, golf, uh, op, uh, uh, het golf op gaan pakken. Het niet golf op gaan pakken, niet in de branding van Zandvoort? Dus. Uh, nou, misschien bij uh, <laughs> mooi weer, uh, maar uh, meer met het balletje en het sticky. Ja. Heb je een uitrusting? Ja. Kijk, doe eens vaak? Nee. Nee, ik doe het helemaal niet uh, oh. vaak. Ik heb wel mijn baanpermissie destijds gehaald. Maar dat is denk ik vijf jaar geleden. Dus ik moet het echt op gaan pakken. Ja. Ik lees ook nog iets over korte vakantietripjes. Zeker. Samen met je vrouw. Want dat ja. vind je vrouw ook leuk natuurlijk. Ja, absoluut. We gaan, uh, dat is absoluut de bedoeling dat we lekker uh, wat korte tripjes gaan maken... Uh, binnen Europa en uh, daar uh, ook optimaal van, uh, van gaan genieten. We ronden het af, maar ik, ik wil jou toch nog even de gelegenheid geven. Misschien heb je nog een oproep, of, of dat je zegt: well, Ik wil dat nog even kwijt aan mijn collega's bij de gemeente, waar ik uh, jarenlang zo fijn mee heb samengewerkt. De inwoners die je heb ontmoet. Ja. In zijn algemeenheid. In zijn algemeenheid wil ik zeggen dat ik uh, zowel van de collega's als van de inwoners en uh, met die ik waarmee ik te maken heb gehad, maar ook met de, de bedrijven en organisaties. Al die jaren een hele fijne samenwerking heb gehad. En uh, ja, ik hoop uh, dat we elkaar op een of andere manier nog eens uh, tegenkomen. En uh, het gaat ze ook allemaal goed. En uh, nou, ik hoop nogmaals dat het uh, ook de gemeente Zandvoort met de collega's dat het goed gaat. En, uh... Nou ja, maar luister, dat wandelen doe je ook in het dorp. Dus je komt allerlei mensen tegen. Dus Zeker. Dat, dat, en ze kennen je allemaal. Dus... Ze kennen me en uh, hopelijk krijg ik ook een plekje op een van de bankjes op het Raadhuisplein. <lacht> Misschien op dat wat een standbeeld van je. Nou, <lacht> dat, uh, dat zou te ver voeren, Ja. Ik wens jou in ieder geval namens uh, al onze collega's hier van ZFM... een uh, hele gezonde pensioenperiode die Dat heel lang mag duren. En Vooral minstens lange, ja. zo lang als met Willem uh, Busschel... die uh, nu 94 jaar, of Buschel, moest ik, uh, 94 jaar oud is. Nogmaals ja. gefeliciteerd Willem. En Erik, bedankt voor je komst naar ja, de studio. En jullie bedankt voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. Okay. Dankjewel. Dag.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 Fear myself Dankzij Marja Kopp, heerlijke muziek vanmorgen luisteren bij Goedemorgen Zandvoort. Daar luistert u altijd nog naar en daar zijn we heel blij mee dat u luistert. En blijf luisteren, want de directie van het Spaarne Gasthuis die wil de zorg concentreren in de bestaande drie gebouwen... waarbij de 24 uur zijn acute zorg in Hoofddorp of in Haarnem zuid samen gaat. De spoedpost in Haarlem Noord die is uh, inmiddels gesloten. Het is natuurlijk voor inwoners van Zandvoort het grootste belang dat ze uh, als er een, uh, een noodsituatie ontstaat, zo snel mogelijk naar het ziekenhuis uh, bij het ziekenhuis terecht kunnen. Zowel Haarlem als Haarlem en Meer willen uh, uh, echter hun uh, een volwaardig ziekenhuis houden. En daarbij speelt ook nog de wens van Haarlem en omliggende gemeenten dat de, het ziekenhuis in Haarlem-Noord niet verder wordt uitgekleed. Want ik zei het net al, de spoedpost daar is natuurlijk opgeheven. Hoewel er in Zandvoort geen directe voorkeur bestaat voor Haarlem of Hoofddorp als locatie voor een uh, samengevoelde 24 uurs en actuele zorgafdeling, wordt er wel degelijk met zorg naar de plannen van het Spaarnegasthuis gekeken. Nou, wie kan dat nog beter doen dan wethouder Lars Carré? Want die uitte zijn zorg al eerder in, uh, in de Stamfordse krant. En Lars Carré. ...had een gesprek daarover en daar gaan we naar luisteren. Geef betrokken gemeenten in elk geval de ruimte zich te laten horen... ...bij de locatiekeuze voor het nieuwe spaarne Zo luidde de oproep van de gemeente Zandvoort... ...in een brief aan het raad van bestuur van het ziekenhuis spaarne Wat wethouder Lars Carré het ziekenhuis dan wil meegeven... ...en of de inwoners van Zandvoort een uitgesproken voorkeur hebben... ...voor of Haarlem of Hoofddorp... ...bespreek ik met hem tijdens deze aflevering van Haarlem vandaag. Wethouder Carré, leuk dat u er bent. Goedenavond. Um, het, het, het feit dat het Zandvoortse college een brief heeft gestuurd... Uh, hadden jullie het gevoel dat jullie niet werden meegenomen in het gesprek en de afwegingen? Nou, we zijn zeker al maanden in gesprek met het Spaarne Gasthuis. Met voornamelijk de voorzitter van de Raad van Bestuur. Uh, maar wij merken toch dat uh, wij alle begrip hebben voor de keuze die het Spaarne Gasthuis moet maken. Uh, maar... Als ik vraag aan de raad van bestuur... Ja, welke selectiecriteria gaan jullie nou de locatiekeuze maken... dan krijg ik daar nog niet een heel concreet antwoord uh, van. En hoe, hoe belangrijk is voor jullie als Zandvoort het antwoord op die beweegredenen? Nou ja, het is belangrijk. Kijk, voor Zandvoort maakt het eigenlijk niet uit... als je het kilometer technisch gaat bekijken of het nou Haardem-Zuid of uh, Hoofddorp wordt... Ik maak me ook geen zorgen over de aanrijdtijden van de ambulances. Want dat hebben we met elkaar in deze regio heel goed geregeld. Waar ik me wel zorgen in maak... want het verhaal van het Spaarne Gasthuis is... dat de zorg veranderd is de afgelopen jaren... maar de komende jaren nog meer gaat veranderen. Door andere vergrijzing. Maar ook omdat er gewoon een personeelstekort te is. En dat de zorg gewoon heel anders is dan enkele jaren geleden, waar je, ik noem even twintig jaar geleden... als je blinde darm eruit gehaald werd, nog tien dagen in een ziekenhuis lag... word je nu, als je ochtends geopereerd wordt... word je dezelfde dag al naar huis gestuurd. Ja. Maar dat, dat betekent ook dat we zien dat we gaan vergrijzen... dat we steeds meer chronische ziektes krijgen... en dat de mensen ook steeds meer in de toekomst aanspraak gaan doen... op de zorg die we met elkaar in de regio geregeld hebben. En dat betekent ook dat mensen dus zelfstandig of met behulp van een sociaal netwerk naar een ziekenhuislocatie moeten. Nou, volgens, volgens ons is dat een van de criteria waarnaar gekeken moet worden. Ja. Vindt u dan hè, dat er veel te veel focus is, maar ook vanuit andere gemeenten en andere groeperingen, op uh, waar de zorg straks plaatsvindt? En dat jullie zeg maar laten we een stap terug gaan. Laten we ons op die zorg focussen. Hoe gaan we dat straks invullen? Is, hebben jullie het gevoel dat ze daaraan voorbij gaan? Nee, maar ik heb wel het idee dat ze alleen maar naar de zorg kijken. Dus hoe gaan we als Spaarne Gasthuis de zorg uh, in de regio in de toekomst doen? Maar het gaat mij ook om de randvoorwaarden eromheen. De omheen. Hoe gaan we zorgen dat mensen het ziekenhuis bereiken? Hoe zit het met de aansluiting op de uh, openbaar vervoer... Uh, hoe gaan we zorgen dat er genoeg parkeergelegenheden uh, zijn? Hoe is de, het ziekenhuis gepositioneerd ten opzichte van snelwegen, provinciale wegen, bereikbaarheid in de regio? En waar onze zorg ook zit, is deze, uh, deze transitie maakt niet alleen het Spaarne Gasthuis door. Maar in onze regio, kijk, niet ieder ziekenhuis levert allemaal dezelfde zorg. Uh, voor sommige zorg moet je niet naar het Spaarne Gasthuis. Maar moet je naar het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis? Amsterdam? Ja. Of moet je naar de VU en het AMC? Nou, het OVG is ook een aantal jaren geleden gefuseerd. Met Oost en West, zoals ze we dat nu noemen. Die zitten in dezelfde transitie. Het VU en het AMC zitten ook in de transitie. De spoedeisende hulp van de VU is bijvoorbeeld gesloten. En alle spoedeisende zorg gaat nu naar het, het AMC. Dus wij maken ons ook zorgen. Spaar een gasthuis, maak niet alleen zelf de keus... maar kijk ook om je heen naar de omliggende ziekenhuizen... hoe de bereikbaarheid van de acute zorg voor onze inwoners... in de hele regio geregeld is. En dat dat niet te ver op afstand komt te staan. Ja, En in jullie brief schrijven jullie ook... dat jullie vinden dat als gemeente de mogelijkheid moeten krijgen... om een zienswijze aan te dragen op het concept besluit. Uh, dus jullie zeggen wij willen als Zandvoort ook onze visie geven. Als je nou heel kort, dat zou voor mij zo moeten samenvatten. Welke visie wil je zo'n ziekenhuis dan meegeven? Waarbij je alle problematiek die u net benoemt, welke visie zit daar dan aan vast? Nou ja, het gaat er mij om dat er twee hele belangrijke dingen in staan. En dat hebben we ook in de brief geschreven. Dat een van de criteria waar ze de keuze op maken is sociale bereikbaarheid. Dus zoals we dat in de brief genoemd hebben. En de andere is de verdeling van de zorg in de gehele regio. Dus kies de positie die past bij de acute zorg die je als zwaar op dat moment levert. En zit dat in een goede verhouding ten opzichte van de andere ziekenhuizen die om je heen zitten. Ja, en, en, en nu zei u aan het begin van het gesprek dat het op zich niet qua kilometerafstand niet zo heel veel uitmaakt of, uh, of het Haarlem wordt of Hoofddorp, waarbij uh, waar andere politieke partijen in de uh, Haalemse gemeenteraad bijvoorbeeld zich daar wel uh, wat meer over uitspreken. Um, uh, maar aan de andere kant uh, zegt u ook op het moment dat er spoed is, maakt het dan nog wel een verschil? Of is de locatie voor jullie echt bijzaak? Nou kijk, op het moment dat het spoed is, dan kom je op ambulancezorg bu uit. Dat heeft niks met ziekenhuiszorg te maken, want de ambulances zijn uh, dagelijks al in de regio gewoon prr, gepositioneerd. Dus die moeten binnen een kwartier op iedere locatie... Uh... Ja, maar stel, ik, ik, ja. ik, ik, ik heb, ik, uh, om twee uur s'nachts beginnen bij mij de weeën en ik woon in Zandvoort. Maakt het dan uit of ik naar Haarlem moet of naar Hoofdorp? Uhm, nee. Oké, okay, dus daarin zit voor jullie, daarin zijn jullie nou ja, een vreemde eend in de bijt. Jullie maken je minder druk om de locatie, maar eigenlijk juist alles eromheen. Ja, en dat komt natuurlijk ook door de positionering van de gemeentesantwoord. Wij zitten kilometers breed, hetzelfde tussen Haarlem-Zuid en Hoofddorp. Op het moment dat jij in Bloemendaal zit, dan zit je natuurlijk in een hele andere ja, geografische positionering. En kan ik me voorstellen dat die gemeente een andere keuze heeft. Ja, um, uh, uiteindelijk bemoeien, we he, uh, be, hadden het net ook over, bemoeien meerdere gemeenten zich met het besluit van het Sparne Gashuis wat hun hoofdlocatie uh, wordt. Maar formeel gezien heeft het ziekenhuis zelf de volledige beslissingsbevoegdheid ja. bij de locatiekeuze. Dus wij kunnen daar uren over praten, de hele week door, maar zij beslissen wat zij willen beslissen. Wat willen, wat willen jullie dan bereiken en wat kunnen we bereiken? Nou ja, ik zeg altijd het is een heel lastig dossier, want ik ga er niet over, maar ik vind er wel wat van. <güls> Ik ben volksvertegenwoordiger. Ik sta er voor de inwoners van mijn gemeente Zandvoort. En ook al ga ik er formeel niet over, want dat klopt, wij als gemeente ja, maken die keus niet. Dat is echt aan het Spaarne Gasthuis zelf. Maar nogmaals, ik vind er wel wat, wat van. En dat is ook wat we in die brief gezegd hebben. Het is aan het Spaarne Gasthuis, en dat is wat ze zeggen, wij gaan een locatieonderzoek doen. Dan gaan we de plussen en minnen. Nou, wij hebben nu gezegd, neem aan de voorkant in ieder geval die criteria mee. Die wij als gemeentes antwoord, u meegeven en neem niet alvast het besluit als raad van bestuur, maar neem dan neemt een voorgenomen besluit en leg dat dan alle gemeentes voor als een soort zienswijze, of dan leggen we ons een concept voor zodat wij nog onze input kunnen meegeven. Ja. En dan zijn uiteindelijk regels input ja. uiteindelijk je definitieve keuze maken. Ja. En dan zijn regels uiteindelijk regels. Uh, maar als we even terug zouden gaan... ...vindt u dat de gemeentes mee inspraak zouden moeten hebben... ...in die beslissing van het ziekenhuis... ...en dat het niet alleen bij het ziekenhuis zou moeten liggen? Ja, dat vind ik een, een heel lastig antwoord. Hè? Want uh, gezondheidszorg... Nou, ...daar staan we in Nederland te bekend voor... ...dat we dat echt heel goed geregeld hebben. De vraag is of je daar natuurlijk een politieke inmenging in wil hebben. Maar wat ik wel belangrijk vind is is dat je in ieder geval wel de zienswijze van, van de politiek daarin meeneemt. Dat je dat wel als een van de afwegingen eh, meeneemt. Ja. En denkt u dat ze dat gaan doen? Dat ze uw brief ten harte zullen nemen? Ik uh, heb alle vertrouwen erin dat de Raad van Bestuur van het spaar Gasthuis dat zeker gaat doen. Heeft u een reactie gekregen in de tussentijd? Uh, de brief is uh, denk ik afgelopen vrijdag op hun uh, deurmat gevallen. Dus dat zou wel heel snel zijn. Ja, in mijn, in mijn theorie is dat bijna een week geleden, maar u geeft ze nog meer tijd dan ik dat doe. Ja, nee, ik weet natuurlijk ook hoe die processen in elkaar zitten. Wij ook, als college gezond wordt vergaderen, wij ook in, in, in voltalligheid één keer per week. En ik weet dat de raad van het bestuur van het Sparne Gasthuis ook in Votalligheid één keer per week bij elkaar zit, dus ik. Ja. Dan heeft ze de ruimte om daar een antwoord op te formuleren. Ik ben heel benieuwd wat het antwoord wordt. En ik ben ook heel benieuwd of ze... Hè, want u bent, jullie zijn niet de enige gemeente die aan de bel hebben getrokken. En heel graag ook hun visie willen geven. Ik ben heel benieuwd wat hun besluit uiteindelijk wordt. Maar daar zullen we nog even op moeten wachten. Lars Carré, wethouder van Zandvoort. Heel erg bedankt voor deze toelichting. Nou luisteraars... Uh... Ik ga u even in de bloemen zetten. Ja, gelet op de tijd. Uh, normaal draaien we meestal een stukje muziek naar een uh, langere interview. Maar we moeten even op de tijd letten. En uh, we gaan. Uh, ik zei het al. Ik ga u in de bloemetjes zetten. Want ik ga, we gaan aandacht besteden aan de bloemenzaak. Bluis in de Halterstraat in Zandvoort. Die zijn al meer dan 80 jaar in begrip in Zandvoort en omgeving. Gespecialiseerd in bloemenplanten en aanverwante artikelen. En. Uh, Carina Veren, die gaat. Uh, uh, ondernemers overal bezoeken in Zandvoort. Daarmee praten over hun onderneming. En dat doet ze nu met die beroemde bloemenzaak Bluis in de Haltestraat. Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Ja, ik loop hier door de Haltestraat en we gaan een serie maken over allemaal ondernemers in Zandvoort. En ik kom nu eigenlijk bij de prachtige bloemenzaak Bluis die al meer dan 90 jaar bestaat. We gaan gauw naar binnen. Ga jij na je werktijd ook wel eens hier zo lekker zitten en dan nou, nee, even kijken, zo, kijk wat, wat een mooie dag ja, was dat het. dat heb ik wel. Ja. Ja? Ik kijk altijd als ik wegga of alles goed is, of het netjes staat, of er geen gekke dingen staan, als mensen s'avonds in de etalage staan te kijken. Dus oh, ik ja. zorg wel altijd als het dicht is, dat er toch wel een presentatie is naar buiten. Dus, uh... ja, en even over uh, lang geleden. Heel lang geleden. Hoe is het hier ontstaan? Het is ont... Voor de mensen die het nog echt niet nee. weten. Het is heel makkelijk. Mijn opa uh, ventte voor de oorlog met de mand naar Zandvoort. En toen dacht hij: Nou, Zandvoort is toch een toeristenplaatsje. Dus hij ging Ik ga op zoek naar een winkeltje. Ja. En toen kwam hij eerst op de straat terecht. Ja. Daar stonden toen oude veranderwoningen. Daar heb je een half jaar gezeten. En toen kwam de Haltestraat 65 vrij. Dat maar in de haltes of in straat ook ja. al met een winkel? Ook met een winkeltje. Oh, welk nummer? Met een winkel, nou, dat is niet dat... Me weet ik, want dat is allemaal gesloopt. Oh. Daar staan nu die moderne uh, hoek, uh, oh, puntwoningen allemaal. Ja. Oh. En na een half jaar kwam dit vrij. Toen dacht hij, nou ik ga in, de, in een winkelstraat zitten. Dus dat heb je toen gedaan. En zodoende. En het was ver voor de oorlog. Dus hij hield zijn woning aan de Haarlemestraat? Nee, nee. Oh, dat nee, niet. Nee, Alles verhuisd. Het was toen ook een winkeltje met woning. En het was hier ook. Het was een heel klein winkeltje met een piepklein woningtje. Slaapkamer beneden voor mijn open oma. Klein woonkamertje, keukentje. En boven slaapkamer voor mijn moeder. Later is haar zusje geboren in 1939, hier waar nu de toonbank bij ons staat in de winkel. Echt in de winkel geboren? Echt in de winkel geboren, wow. was toen een huisje. En uh, toen kwam de oorlog natuurlijk, toen moest iedereen van zand af, en ook maar opa en oma, weer terug naar Pennebroek. En toen later weer terug, ging iedereen kijken wie er was. Ja. Nou mijn vader is om de hoek geboren op de Zeestraat. En die ging kijken ook wie er ook weer was hier, en toen heb je verkeering met mijn moeder gekregen. Toen is hij later door mijn moeder in de bloemen terecht gekomen. En toen dacht hij, nou dat kan ik zelf ook. Dus ja. hij is toen 18 jaar naar Amsterdam vertrokken, mijn vader. En op een gegeven moment dat mijn opa opleefd was om te stoppen. Toen is mijn vader weer teruggegaan naar Zandvoort om de boel over te nemen. En dat ze konden blijven wonen hier. Ja. En toen, dat was in 1970, 69, 70. En toen is, daarna is mijn vader alles gaan doen natuurlijk. Maar hoe uh, leerde hij over de bloemen? Hoe wist hij hoe die dat zo goed kon? Ja, ja, ja, ja want hij heeft ook een vakdiploma gehaald. Oh, okay. In die tijd dat hij bij me open zat, had hij al wat geleerd. En toen was het allemaal niet zo heel erg explosief als nu. Wat voor bloemen waren er toen? Nou, in de Te winter komen. alleen maar grisanten. Anjers, lelies... ...Santedeschia's, dat was het eigenlijk. En van het land kregen ze dan in de zomer dahlia's, wel pioenetjes al. Maar niet zo'n uitgebreid assortiment als wat je nu hebt. Ja. Dat is nu tegenwoordig echt over de top wat er allemaal te krijgen is in de winter. Dat is gewoon zo. Ja. Ja. En dat was toen niet. Dus het was ook allemaal kleinschaliger. Maar het was, het was toch wel, kwam het weer op en werd het steeds drukker drukker. Omdat ja, de welvaart kwam er ook aan natuurlijk. Hè, mm -hmm. Na de oorlog op een gegeven ja. ogenblik. Dus en ze wilden een bloemetje op tafel. De mensen mochten een bloemetje. En ja. ook hier op Salvat was het heel erg sterk met de verhuur. Dan zetten ze toch een bloemetje neer. Ja. En dan uh, ook klein, klein dingetje. En, dan, uh, en dat ging dan eerst op de pof. Dus dan elke week halen ze een bloemetje en dan rekenen ze de vorige af. En namen ze het nieuwe bloemetje weer mee en die rekenen ze de volgende keer weer af. Maar als het dan een steeds een andere prijs was? Of was het gewoon allemaal dezelfde prijs nee, dan? Nee, nee, maar wel verschillende prijzen. Want het werd netjes opgeschreven oh. in een boek. En dan, uh, en een, of, nou, dat ook, na het seizoen kwamen de mensen wel eens pas afrekenen. Want daar hadden ze een paar centjes om die bloemetjes weer te betalen. Maar ja, dat ging ook zo bij de bakker en de slager en bij iedereen ging dat. Ja. Veel vertrouwen. Dat had je wel toen, ja. ja. En er waren natuurlijk ook heel veel uh, vaste klanten. Ja, zeker weten. Ja. Je had wel ja. toerisme, maar niet zoals nu. Het ja. was heel anders. Veel, veel, maar dat hebben we nu ook nog, hè. veel zwam van inwoners. Gewoon. Dat is voor ons het belangrijkste, want ja. Het, ja, het hele jaar doorgaat gewoon normaal. Uh, we zijn niet echt een seizoensbedrijf. Bij ons gaat het gelukkig ook in de winter en de zomer gaat het allemaal gewoon door. Ja. En was het vroeger ook al zo dat, uh, dat er uh, ja, kansen werden gemaakt? En, uh, ja. Dat, ja. dat, dat was toen ook al? werk sowieso, ja. En dat werd allemaal gedaan, herdenking en uh, noem maar op. Ja. Absoluut. hoor. En uh, je hebt heel lang natuurlijk met je broer dit ja, samen gehad. Reden, Helaas ja. is die er natuurlijk die al een hele meer. tijd niet ja, meer. Ja, neer, terug, is je overleden. Maar hoe lang hebben jullie samen deze zaak gedaan? Nou, uh, ik sta er nu al 42, 43 jaar in, Z achter de toonbank. En uh, mijn broer was zeven jaar oud, dus die nog langer eigenlijk. Ja. Ja. En we waren samen in eenheid, je hoeft mijn camera aan te kijken. En, uh, het was mijn oude broer, hè, dus ik moest wel een beetje uh, naar hem luisteren. Dus ja. uh, dat was gewoon zo. Ja. Ja. Maar dat ging goed hoor. Maar uh, je zegt, ik sta nu al 43 jaar ja. in de zaak. Uh, pensioen, is nee, dat uh, nog niet pensioen, aan de orde? Nee, alsjeblieft niet. Nee, nee, nee. Ik, ben, ik word 62 van de zomer en uh, ik denk er helemaal niet aan. Nee. Misschien Sten... over vijf, zeven, acht, negen of tien jaar. Als je gezondheid ertoe laat. Na twee zeven is misschien een beetje te veel, maar uh, ja, ik, heb geen, ik geef geen einddatum. Het is ook moeilijk om een bedrijf te stoppen, hè? want je krijgt heel veel te maken met uh, afrekenen van de belasting en dit en dat. Maar uh, dat zie ik allemaal wel. Nou ja, en deze zaak zit in je hart. Ik bedoel, ik nou, denk dat, dat is... het ook wel heel lastig zou zijn om deze zaak ja. gedacht te zeggen. Het is ook, een, uh, het is ook mijn thuis, hè? het is ja. niet echt mijn werk. Nee. Kijk, ik begrijp best mensen die naar hun werk gaan, die zeggen van nou ik hoef nog maar twee jaar met, en dan ga ik met pensioen of ja. dit of dat. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar bij mij is het net alsof ik ook thuis ben. Mm -hmm. ja. Ja. Het is wel weer werk, het is wel anders dan thuis. Maar ik vind het niet vervelend om hier te zijn. Is het intensief voor je, voor je lijf? Nou, je moet wel uithalingsvermogen hebben, denk ik. Ja. Je moet lang kunnen staan. En uh, ja, mijn week is ongeveer 60, 70 uur, sowieso. En dat, uh, dus ja, dat moet je wel leuk vinden. Ja. Hoe ziet zo'n week eruit? Uh, ga je maandag uh, nou, we gaan vroeg naar de, de veiling. veiling? En dat hangt een beetje vanaf hoe, uh, hoe de week is en wat je nodig hebt. Soms is het meer. En soms kunnen we maar twee keer per week, omdat we ook met je werk zitten en alles. Mm -hmm. En de, de partijen zijn groter geworden. Dus het is allemaal, en de kwaliteit is veel beter geworden. Dus, uh, en vroeger kon je nog wel eens even snel heen en weer om iets. Maar dat is niet meer, omdat het allemaal in blokken is. Oh ja. Dus als je om uh, zes uur gaat veilen en je koopt iets... en je koopt maar vier dingen of zes dingen, noem nou maar wat... dan moet je toch wachten op eindverdeeltijd. En dat is soms twee uur. Zo. En in mijn vaderstijd, dan kon hij makkelijk tussen die karren, dan dacht hij, nou, ik haal die tien, vijftien kopjes eruit... En dan ga ik snel naar huis, weet je. Maar ja, ja. dat is voorbij. Dat gaat niet meer. Nee. Ja. Dus je moet heel goed nadenken wat je inkoopt. Ja, ja dat gaat... weet je als ja, geen ander. Nee, maar... maar ik heb wel zo, mijn broer deed het altijd al die jaren. En die heeft mijn neef uit Noord dat geleerd. En die is daar heel goed in. We hebben wel twee verschillende winkels. Ja. Het is ook apart. Maar... Daar geef ik zo'n beetje door wat ik moet hebben en dat gaat heel goed. Want oh, daar... dus jullie werken wel samen? We werken wel samen, ja, absoluut. Okay. Er wordt nog steeds ingekocht op onze winkel, dus op ons rekeningnummer. Ja. En uh, als dat voorbij is en hij heeft zijn handel en ik heb mijn handel, dan maak ik de verdeling op. Dan krijgt hij net de officiële rekening van mij weer om uh, dat aan mij weer te betalen dan. Ja. Is het zo dat er net iets anders nodig is hier in de Haltestraat als in Noord? Ja, absoluut. Er zijn ja? toch andere dingen. Het is één dorp. Sommige dingen zijn hetzelfde hoor. Ja. Maar er zijn ook heel veel dingen weer anders. Ja. En dat is wel leuk. Dat je denkt, vrouw is mogelijk. Eén ja. dorp en toch verschillende dingen. Hij verkoopt ontzettend veel buitengoed, tuinplanten. Ik, ik minder. Ja. Dus dat is, dat is gewoon heel anders. Ja. Je hebt meer van de boeketten? Weer heel veel bloemen, boeketten. Hij ook wel, maar ook weer andere kleuren. En ja. Andere, ja, nou, je werkt ook met andere mensen, Bas, ja. Janine, dus iedereen heeft zijn eigen stijltje. Dat, heb, ja. uh, dat hebben hun ook, ja. Nou, dan moeten dat we is... daar ook maar eens gaan kijken. Ja, dat maar uh, wat is eigenlijk jouw lievelingsbloem? Nou, ik heb er heel veel. <laughs> van de klassieke Anjer, ja. tot een hartstikke mooie Franse lelie. Tulpen nu, vind ik geweldig. Ja, bijna alles eigenlijk. Ja. Witte ja. lelies ben ik niet zo van, dat vind ik zelf saai, omdat je zoveel andere mooie ja. lelies hebt bijvoorbeeld. Ja. Maar ik vind elke bloem eigenlijk prachtig. Ja. Hoe vind je eigenlijk de hele verandering in de bloemenwereld qua uh, ontwikkeling van uh, ja, wat modernere bloemen? Opeens zie je ook allemaal bloemen uit Zuid-Afrika en ja. vind je dat een mooie ontwikkeling? Ja, je houdt het niet tegen. Want ze hebben in Nederland heel veel kwekers weggestuurd destijds. Hè? Want toen waren de gasprijzen ook hoog. Toen moesten de rozenkwekers opeens allemaal weg. Ja. Dat ben ik niet blij mee. Want die kwaliteit vind ik niet goed. De Hollandse kwaliteit is het beste. Maar ja, daar betaal je voor. Mm -hmm. en dat heb, ja, in Nederland hebben we dat daar niet voor over. Buitenland weer wel. Maar in Nederland willen ze dat niet, maar dat is oké. Okay. Maar we hebben alweer andere goede rozen daarvoor in de plaats, maar uh, daar nog. Maar de, wat, vroeger kwam het al over. Hè. Mijn vader had al uh, kleine orchideetjes, uh, die kwamen uit Singapore Zo. En die waren in een krant gewikkeld. En als kind vond ik dat prachtig. Mm -hmm. Want dan zag je de tekst van die krant. Nu is het allemaal een mooie folie en met watjes en noem maar, maar dat was toen niet natuurlijk. Maar nu wordt er heel veel geïmporteerd, maar ook heel veel geëxporteerd nog steeds. We zijn nog steeds het grootste handelsland van de hele wereld. Ja. En de veiling is nog steeds de grootste veiling, van, ook van de wereld, in Aalsmeer, waar wij dan zitten. Ja. Ja. Met hoeveel zit je daar ochtends bij de nou, veiling? er zit niemand meer. Oh. Met de coronatijd mochten, uh, werden de tribunes gesloten en dat heet koop op afstand, ja. dat heet COA. Ja, mijn vader en mijn broer gingen, uh, ja, half vijf uh, gingen ja. ze weg. Maar tegenwoordig kan je alleen inloggen. Iedereen moest na de coronatijd thuis zitten. Dat hebben ze toen in die twee jaar snel ontwikkeld. Dat was er al, alleen was het heel duur. Dat kon toen nog niet. Mm -hmm. En nu is iedereen thuis. Moet je om zes uur log je in. Heb je maar één computer, dan mag er geen andere programma's op staan, want je moet drukken met de knop, hè, met, je, ja. met je toetsenbord, dat je het kan kopen. Ja. Nou, dan begint het om zes uur, het is meestal half tien, tien uur. Nou, dan is het klaar. En dan gaat de verdeling in Aalsmeer beginnen. En dan uh, moeten ze, uh, dan gaan wij om een uurtje of tien rijden wij naar Aalsmeer. En dan hoop je dat je handel inmiddels al het meeste er staat. Op je vakken, uh, je hebt een vaste plek daar, die uur, ja. hè, dat uh, moet je voor betalen ook. Ja. Alles moet je betalen. En dan gaan wij laaien. En dan de ene keer ben je nou, om twee uur misschien klaar. Of om half drie. Van de week was ik pas om half vier terug. Zo. Ja, ook omdat het zomertijd is, heb je weer heel veel extra dingen. Ja. Dus dat duurt het laaien ook weer langer. Maar het is wel leuk, want je ziet dan weer van dat is mooi, dat is zus. Ja, dat heb ik kunnen kopen, dat hebben we kunnen kopen. Dus ja. elke keer is het weer een het is toch feest. Een verrassing. Ja, elke ja. keer weer een verrassing. Ja. Dankjewel. Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Zfm. ja Snel is de tijd gegaan, voorbij gevlogen. Ben ik gewend als duif natuurlijk. <lacht> ik heb heel wat vlieguren al uh, achter de rug, Marja. Ja, hè? Ja, ik vond het gezellig met jou samen. Ja, hè? Wat ja. Leuk. Ja, ja, we, we hadden er zin in toch ook meteen, hè? We kwamen, we kwamen binnen. Ja, we hebben er zin in. <lacht> we doen het. <lacht> we doen het. <lacht> Luisterend allemaal, bedankt uh, voor het luisteren naar Zet van Zandspoort. Uh, goedemorgen, Zandspoort. En uh, we danken natuurlijk uh, Carina Veren voor haar mooie verslag. Lars Carré voor zijn uitleg over de ziekenhuizen. Uh, Eva de Raad uh, die praat over de toegan toegankelijkheid van gebouwen. Kees Botman die onze huishoudelijke spullen uh, heeft gerepareerd. En uh, ja, Joke Smit die ons allemaal uh, zaken vertelde over Europa kinderhulp. Een van de mooiste onderwerpen van vandaag vond ik zelf. Heb jij er nog iets aan toe te voegen? Ik maar? heb er niks aan toe te voegen. Nou, dank jou voor de, voor de inbreng van de muziek. You. Fantastisch, dank je. Oké. Okay. that show roses blue, the so a man can tell you, so much he can say.